De Nigeriaan die op eerste kerstdag een aanslag wilde plegen op een vlucht naar Detroit... heeft op Schiphol geen contract ge contact gehad met mogelijke handlangers. Ook lijkt het erop dat de man de explosieven al bij zich droeg... voor hij op Schiphol landde met een vliegtuig uit Nigeria. Dat zijn de eerste voorlopige bevindingen van een onderzoeksteam... van de Maratioce en de Nationale Recherche. Dat nou samenwerkt met de Amerikaanse autoriteiten. De gangen van de man op Schiphol zijn nagegaan door bestudering van camerabeelden. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn veertien Taliban-strijders omgekomen door hun eigen explosieven. Ze waren bezig een bom in een busje te plaatsen toen de explosieven voortijdig afgingen. De veertien strijders wilden een terroristische aanslag plegen op een onbekend doel in Kunduz. De provincie gold lange tijd als veilig, maar is de laatste tijd steeds vaker het doelwit van Taliban-terroristen.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 Ze hebben onder meer betrekking op de Lockheed-affaire, de dus smeergeldaffaire rond Prins Bernhard in de jaren 70. Bij het onderzoek stuitte de commissie ook op sterke aanwijzingen dat Bernhard eind jaren 50 ook had gelobbyd voor vliegtuigbouwer Northrop. Met die aanwijzingen is niets gedaan. Toenmalig premier Den Uyl heeft het mapje Northrop in een laag gestopt, mogelijk om de monarchie niet verder in problemen te brengen.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 Forgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do, hard. and I would. They're still together when it ends.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 Dark isn't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 Dus dan hebben we gewoon twee glazen gegraveerd. Dus dat is allemaal heel emotioneel. Even een grafmonument, dan kan je je ook voorstellen dat dat ja. heel emotioneel is. Um, uh, ik um, ik graveer bijvoorbeeld prijzen voor. Uh, ik ben een lid van de Golfclub. Mm. Voor, voor de golfwedstrijden. Of um, uh, vrienden die elkaar een cadeautje geven voor de verjaardag. Uh, ook vaak glaswerk. En, ja. Wat ook heel mooi om te graveren mm. is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 een kandelaar die uh, niet uh, in een apparaat past. Ja. En dan vind ik het heel leuk om samen met die klant ja. het zodanig uit te zoeken, zodanig dat die kandelaar, bijvoorbeeld Delgengraaf ja. hier... Ik had namelijk een, een, een jongen, kwam hier, en die was via de sportprijzenwinkel uh, op de Amsterdamse Vaarden hmm. uh, ja. naar mij toegestuurd. Vijf delige kandelaar. Uh, zijn broer ging trouwen, ze hadden vijf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 Dus dat gaat wel heel erg leuk. Ik blijf met de deur op slot in een kamer zonder ramen. Maar thuis, er schijnt mijn licht kapot. Mijn ziel is s'nachts naar aderen. Gevangen in dit rijtjesland, kruip door betonnen muren. Die ik zie wat jij niet ziet, ben nauwelijks meer. This way. Yeah.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 Nou, dankjewel. Bedankt voor deze tip en voor het interview. En ik wens je heel veel succes met je bedrijf. Dankjewel. Mm.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 and trust everyone that you meet I'm so lucky he's the only one I'll ever